Uur. Het is van kersteren met het NOS Journaal. De ziekenhuizen en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Dat meldt vakbond FNV. De staking die voor april gepland stond is daarmee voorlopig van de baan. De FNV zegt dat er afspraken zijn gemaakt over hogere salarissen en meer toeslagen. De 225.000 ziekenhuismedewerkers krijgen na het akkoord 8% salarisverhoging in twee jaar tijd... Om de werkdruk te verlagen komt er een regeling, zodat mensen meer balans hebben tussen werk en privé en langer vrij hebben na nachtdiensten. De plannen moeten nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbond. Het is Duitse journalisten gelukt om contactinformatie van Amerikaanse topfunctionarissen te achterhalen op het internet. Dat meldt Der Spiegel. Het gaat om telefoonnummers, e-mailadressen en wachtwoorden van onder meer defensieminister Hexeth en veiligheidsadviseur Waltz. Beiden zijn al in opspraak door de Signal Affaire... waarin ze via een groepsapp onbedoeld militaire informatie deelden met de journalist. Volgens de Duitse onderzoekers konden buitenlandse inlichtingendiensten... mogelijk ook meekijken in Signal Accounts van Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen. Het Israëlische leger heeft een hooglid van Hamas gedood... met een luchtaanval op Noord-Gaza. Hamas bevestigt dat de woordvoerder is omgebracht... bij een bombardement op een tent in Jabalya... Artsen zeggen tegen Reuters dat er ook mensen gewond zijn geraakt bij de aanval. De woordvoerder was een van de twintig leden van het politieke bestuur van Hamas. Volgens bronnen bij de beweging zijn inmiddels elf van hen gedood in de oorlog met Israël. In de Rotterdamse wijk IJsselmonde zijn twee mannen gisteravond neergeschoten toen ze op het balkon stonden. Ze raakten allebei lichtgewond en waren volgens de politie aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Twee verdachten zijn opgepakt. Over een motief is nog niets bekend. Het weer lokaal is er kans op dichte mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door en blijft het droog. Met alleen in het noorden wat sluierbewolking. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.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 Splendidly bright See the sun, might take time. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ziekenhuizen en vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO, meldt vakbond FNV. De staking die voor april gepland stond, is daarmee voorlopig van de baan. Het is Duitse journalisten gelukt om contactinformatie van Amerikaanse topfunctionarissen te achterhalen op het internet. Dat meldt de Spiegel. Het gaat om telefoonnummers, e-mailadressen en wachtwoorden van onder meer defensieminister Hexeth en veiligheidsadviseur Waltz. Beiden zijn al in opspraak geraakt door de Signal Affaire. In de Rotterdamse wijk IJsselmonde zijn twee mannen neergeschoten gisteravond toen ze op het balkon stonden. Ze raakten allebei lichtgewond en waren volgens de politie aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er zijn twee verdachten opgepakt. Het weer, lokaal kans op dichte mist, later zonnig en droog bij 13 tot 18 graden. E. Rising Star A ciência pra televisão, eu não sou audiência para solidão. Eu de de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo.